9 uur. Gert Vlut met het NOS-journaal. de Hennis van Defensie zegt dat ze in 2015... haar collega Koenders van Buitenlandse Zaken... mondeling heeft geïnformeerd over de mogelijke burgerdoden in Irak. En vermoedelijk ook premier Rutte. Ze heeft daarbij geen aantallen genoemd. Dat staat in een brief van minister Beileveld van Defensie aan de Tweede Kamers. Zowel Koenders als Rutte zegt zich niets te kunnen herinneren van dat gesprek. Volgens Hennis was haar boodschap niet alarmerend van toon. Ze heeft feitelijk verteld dat er bij de aanval van Nederlandse F-16's op een bommenfabriek in Hawia... sprake was van, zoals ze noemden, secundaire explosies... en dat na de onderzoek moest vaststellen of er burgers waren omgekomen. Een technische storing bij Tele2 duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Veel overheidsinstellingen en particulieren hebben door de storing sinds het begin van de middag geen telefoon en internet. Het gaat volgens Tele2 om twee kabelbreuken... Een tussen Zwolle en Leeuwarden en één tussen Den Bosch en Arnhem. Daardoor duren de herstelwerkzaamheden langer dan verwacht. Op de ijsselbruggen van de A12 bij Arnhem mag vanaf begin volgend jaar nog maar 90 km per uur worden gereden. Ook worden de rijstroken anders ingedeeld. De aanpassingen zijn nodig om de stalen bruggen te ontzien tot ze over enkele jaren worden gerenoveerd. Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de stalen bruggen achteruit gaat. Tegelijkertijd gaat er steeds meer en steeds zwaarder verkeer overheen. Daarom gaat Rijkswaterstaat de bruggen vanaf 2020-2022 renoveren. De bruggen zijn wel veilig, benadrukt Rijkswaterstaat. President Trump heeft de hond geëerd die eind oktober in Syrië deelnam aan de militaire operatie die eindigde met de dood van IS-leider Baghdadi. De Mechelse herder Conan zou Bagdadi een tunnel hebben ingejaagd waar de meest gezochte terrorist ter wereld zichzelf opblies. Conan zou zijn getraind in Nederland. Een Nederlandse trainer zei dat hij hem direct herkende. De hond raakte gewond bij de actie, maar is inmiddels hersteld. Het weer vanavond enkel opklaringen. In het noorden plaatselijk een bui. Vanuit het zuiden meer bewolking. Vannacht hier en daar regen of motregen. Morgen veel bewolking en soms wat regen. En het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Met nu de herhaling van Alternative FM. Klaas, zijn ook binnen en die komen zo meteen zeker langs uh, aan het microfoon. En, uh... De herhaling dus van Alternative FM. Uh, dit was dus nog op 14 november het uh, verhaal van de Zandvoortse ondernemerschale. En uh, nou ja, dat is dus de reden waarom ik dus nu hier zit uh, vanavond. En dus niet uh, gewoon de herhaling laten lopen. Nee, we zijn live. En dat uh, gaat nog, hierna nog een uurtje verder door. Want ja, als er nog een uur twee achter zit... dan krijgen we dus de kale uh, uitzending vanuit uh, de patronaat. Dus uh, ja, uh, ik heb een uurtje extra. Dan laten we dat dan nog maar gewoon goed benutten, vrienden. Want uh, we hebben muziek genoeg tot uh, aan 11 uur zelfs. Ja, dat zijn de herhalingsuren. Kan er weinig aan doen. Hier is Monsters van Joe Marshus. Ik eigenlijk alles in uur 2 te proppen. Terwijl ik ineens stiekem toch nog een bonusuur heb. Straks tussen 10 en elf gaan we gewoon vrolijk verder. Want ja, is leuk. Maar dat was ooit geweest. En dat was het verhaal van 14 november. Waardoor wij de zendtijd hebben afgestaan. En toen hebben wij een dag later uitgezonden. Wij dachten van nou, dan zetten we die uitzending in het haalsysteem. Dat ging even niet op, die vlieger. Want dit zat er natuurlijk nog in. En het systeem zegt dan op een gegeven moment... ja, ik uh, herken iets uh, van uh, donderdag uh, wat uh, van een week uh, geleden is. En dat zenden we dan gelijk ook nog weer op maandag uit. Ja, uh, dat is het verhaal wat erachter zit. En dat is de reden waarom ik uh, nu vanavond hier zit. Om niet nog eens de nodige herhalingen uh, te laten horen. Um, dat was Joe Marches van deze maandagavond, 25 november. Een herhaalexercitie is het dus niet. Het is gewoon live. Um, dit is ook wel heel erg leuk. Ik weet dat uh, Marcus van Dam heel graag uh, iets uh, van Jeroen Kant uh, waardeert. Nou, dit is er zeker één. Want hij heeft uh, ook in 2011 in de finale gestaan... bij de grote prijs van Nederland, uh, bij de categorie Songwriters. En dit is dus wel een hele leuke spuuglelijke beluwie... van het album Goud of Op Je Bek Gaan. en zij vond hem niet zo knap...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 Op een dag stond ze daar Nu zijn ze niet zo gek gelaten. laten Na een bevalling oh zo zwaar Nog een lelijke baby Geketend aan elkaar En dan uh, komt er nog iets uh, bij. Want uh, ik heb op een gegeven moment ook uh, iets uh, gedaan voor de popunie in Rotterdam. En daar heb ik nog wel eens uh, recensies uh, geschreven voor het een en ander. En wat schetst mij zijn, de Deze is ook nog genomineerd om ergens voor een Rotterdam Music Award... Uh, in aanmerking te komen van de, de PopUnie uh, Awards 2019. Laat dus met origami. Uh, dan moet je maar even gaan naar uh, popuni.nl... en dan kan je uh, zelf jouw voorkeur uh, duidelijk maken. Um, wat ik er wel bij zeg, zij is niet de enige. Eline Man bijvoorbeeld is, uh, is ook genomineerd... om uh, ja, mee te doen voor een award... Ik zal even kijken of we dat straks in het volgende uur nog eventjes erbij kunnen pakken. Want ja, eh, ja je krijgt maar nog een, een extra bonus van nog een uur. Maar goed, eh, daar ga ik nu nog even niet op vooruit lopen. Daarvoor Jeroen Kant met eh, dat eh, nummer wat eh, van een spuuggelelijke baby. Maar eh, voluit heette die band. Eh, Jeroen Kant en de Rotten in de Schuur. Dat was... Eh, de volledige bandnaam Goud of Op Je Bek Gaan... was het album wat hij heeft gemaakt. Daarna heeft hij allerlei verschillende projecten nog gedaan. Um, maar goed, dit dateert alweer van... denk ik, een jaar of acht geleden... want dat is het toch wel zeker. Zandvoorts kan het haast niet. Maar goed, er zijn mensen hier in Zandvoort... die vinden dit toch nogal verwerpelijk... Ik vind het vernieuwend. Maar wij uh, zijn natuurlijk ook niet uh, maatgevend voor de, het hele spul hier in uh, Zandvoort. Ik weet wel dat er een aantal radiocollega's dit uh, nummer draaien. Overigens, wie er goed van Walking the Sea met Marlene Sherps. En de vocale bijdrage van de dochter van Dolly van Dolly de Pierk. Ja, die zit er ook gewoon nog op. Lea Bos.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 to them, you know what they did to them. Het was een All Comes Down van uh, New Bliss... daarvoor wie de good, van Marlene Sherps, Nou ja, Marlene Sherps Walking the Sea, want dat is dus eigenlijk waar het helemaal aan opgehangen is. Hoewel er uh, wel degelijk zand voor zijn inbreng is... want uh, de vocalen die je er nog uh, bij hebt uh, gehoord zijn van Lea Bos... en dat is een dochter van onze radiocollega Dolly de Pierik... die je normaal gesproken wel eens... tussen 12 en 2 uh, door de week uh, kunt horen. En misschien nu ook, hoewel... Dit is, uh, dit is de live opname van uh, de Rob Akda Award van de afgelopen donderdag. En dat was een beetje kaal, dus uh, dat uh, laten we maar achterwege. Uh, die compilatie, die gaat nog volgen. Nu, tijd voor dat hele verhaal van drie, uh, uh, ja, drie nieuwe dingen van uh, mensen die een EP hebben uitgebracht. Bijvoorbeeld The Lost Noise en Vonver die hebben dat uh, gedaan. Maar ook Temple Renegade, dat weer niet met een EP. Maar die hebben gewoon een compleet album uitgebracht. Nou is er nog een link met die uh, Temple Renegade. Want drummer Sander van Elveren volgt uh, hier een opleiding aan het uh, In Holland Conservatorium. Het uh, muziekgedeelte van uh, In Holland. En uh, dus vond ik het wel uh, toch wel aardig om daar ook wat uh, mee te gaan doen. Het is... Um Eigenlijk weer een, weer een nieuw materiaal van Temple Renegade. Ik ben ze tegen het live gelopen ergens. Nou ja, dat materiaal dan in 2015. Toen zijn ze zo'n beetje eigenlijk begonnen. En inmiddels zijn ze alweer vier jaar bezig. En je merkt wel dat er een behoorlijke stijgende lijn is. Want die jongens weten wel van aanpakken. Von Ver, die als tweede in dit blokje hoort... is de opvolger van en Denial. Daar zit onder andere Mariska Li-Aling in... En uh, zij was een van de drijvende krachten van Dees uh, de Denial. Die ook in Duitsland nog redelijk ja, vaste uh, grond onder de voeten had uh, gehad. Uh, dat uh, sowieso. En de Lost Noise uiteraard uh, met uh, Kingdom of the Sleazy Bitch and Her Bastardson. Uh, dat uh, nummer dat uh, wat je gaat horen heet Feels Like. Uh, die band die komt hier ook uit de buurt. Die komen uit uh, Heemskerk. Uit uh, de regio uh, dus moet ik er eigenlijk bij zeggen. Maar het is nogal een beetje erg ja, stevig, dus dan doen we dat in een blokje van drie. En ik begin dus met Temple Renegade om er maar eventjes wat te doen. Nois nice, heette ze en ze komen uit Heemskerk en ze hebben dus een nieuw, Nou ja, een EP. Die, Daar stonden al een aantal tracks op die wij al uh, hebben versierd. Maar goed, nu hebben ze dus echt het hele spul uh, eruit uh, getrapt de afgelopen week op Bandcamp. En daar uh, draaiden we dus dit nummer van, Feels Like. Daarvoor hoorde je, ja, eigenlijk ook in uh, dat blokje nieuw materiaal. Von Ver, dat is de opvolger van Tees Isle. Uh, het nummer Unfold en No Tremors heet de, heet de EP. En Temple Renegade hebben ook een album uh, gemaakt. Uh, en dat is um, duidelijk uh, te horen met een uh, nummer uh, Fistful of Sand. En dat zal, uh, dat, zand, dat zal dat ook wel een beetje een thema worden. Want dat komt nog een paar keer uh, terug vanavond. Uh, the All Is None, dat is het uh, album waar ik het over heb. Nou, uh, over de Rob Akda wordt gesproken. Afgelopen donderdag was daar de eerste aftrap van. Nou, stond er ergens in het oorspronkelijke bericht op Instagram van Zet dat, uh, dat het helemaal een beetje in de teken zou staan: van ja, uh, deze Rob Akda wordt. Nou, dat is nog niet helemaal het uh, geval. Uh, ik moet erbij zeggen dat uh, dat eventjes uh, nog achterwege blijft. Hoewel dat uh, in een compilatievorm later nog uh, voorbij gaat komen. Dus dat komt denk ik... Op een donderdagavond. En misschien wellicht op deze maandag. Voorbij. Tussen 9 en 11. Dat we het zo ergens zien plannen. Dat er gewoon een extraatje ontstaat. En dat de mensen die dan naar de Rob Akda wordt gaan. Dat niet hoeven te missen. Door bijvoorbeeld op die maandag uit te, gaan, ja, uit te gaan luisteren. Want dat is eigenlijk het idee. En over die eerste voorronde van de Rob Akda wordt. Daar zat een runner-up in. En die runner-up hebben we toevallig ook hier in deze studio gehad. Dat zijn de dames van Leuna. En het uh, laatste werkje wat ze hebben gemaakt... dat is I love Never love Wanna love See You Again. the game Van outer Skin. En uh, daarvoor uh, hoorde je... I never want to see you again. Uh, ik heb ook nog eventjes uh, gevraagd naar uh, de strekking van het verhaal. Nou, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Uh, ze heeft ooit nog... Uh, deze, de, een van de twee dames, heeft uh, een beetje verkeering gehad. Maar dat is slecht bevallen. En daar kwam dit liedje uit voort. Nou, dan uh, lijkt me dat toch wel heel erg duidelijk. Uh, dat je daar uh, toch uh, niet je grote hoofd aan uh, hoeft te stoten. Anke Timmer met Broers... Hier je nu. mijn broers en ik zijn fietsen door het land en even zijn we sterker dan de tijd dezelfde genen en van dezelfde grond Dat was, dat was eventjes Nederlands werk... wat we tussendoor kunnen doen. Wacht even, dit is ook nog iets... wat, wat we nog straks moeten draaien. KY, dat, dat kreeg ik zo, zo binnen net. En daar is, dat is een video die vandaag online is gekomen. Dus die gaan we straks even draaien. En achter KY schuilt Kai Koopman... Keiko Mans, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de man die, die erachter schuilt. Die gaan we straks uh, laten horen tussen tien en elf. Want er zit nog een uh, herhalingsuur twee straks uh, aan te komen. En dat is ook het uh, kale geluid uh, van uh, de Rob van Agda Award, uh, uit het patronaat. En dat is alleen maar wat aan elkaar gepraat wordt door Pepe En dan weet niemand waar het over gaat. Nou ja, nu ik het zeg... Dan weet iedereen waar het over gaat. Maar dat uh, gaan we besparen. Dat komt terug dus in een uh, compilatie uitzending. Ga ik je uh, uh, nog wel uh, op de hoogte bijhouden. Wat betreft de eventuele uitzending. Want uh, de organisatoren van de Rob Hakdaanwoord. Die hebben het uh, de euvelen boet gehad. Om het op de donderdagavonden te gaan doen. Ja, We kunnen ons zelfs natuurlijk niet in tweeën delen. Dus dat uh, is de reden waarom we dus een beetje lopen te stuntelen van... ja, wat moeten we nou doen? Moeten we nou live uit uh, gaan zenden of niet live uit gaan zenden? Dat was een beetje de hele ja, vraag die we eigenlijk uh, min of meer aan onszelf uh, stelden. Uiteindelijk uh, kwam dat dan uh, uh, een beetje half uit de verf. En, <laughs> en die uh, verantwoordelijkheid uh, van het misgaan en het falen... dat neem ik dan maar op mij. Want ik had eventjes gewoon beter een planning moeten dienen. En dat uh, is gewoon totaal uit de hand gelopen. En dan krijg je natuurlijk... De termen van, ja, dan ben je een beetje, uh, beetje op Radio Bergrijk aan het lijken. Nou, dat, uh, dat vinden we wel leuk. Zo'n podcast, maar om dan nou meteen uh, vergeleken te worden met uh, Radio Bergrijk... dat uh, is ook wel een beetje te ver gaan. Goed, uh, vijf minuten voor tien. We hebben er nog eentje. Overigens, over die Rob Aktau wordt uh, gesproken. In de tweede voorronde komt er ook een... Ja, aan lijst met allerlei mensen voorbij. En een ervan, uh, dat is Melle. En Melle dat, uh, die heeft een uh, nummer gemaakt. En die I, nou, die zit er toch wel vaak in, heb ik uh, begrepen. Uh, KY straks. Nou, en hij heeft een nummer gemaakt. En dat hebben we afgelopen uh, weken we al uh, laten horen hier bij Alternative FM. Is uh, Y, zo heet dat uh, nummer. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En dan waarschuw ik je, straks tussen 10 en 11 zijn we gewoon nog een keer terug. I see our tears streaming down your face Hurry up, no one knows the answer But I'm terrified, I don't want to Go. I wish that we could have just one last moment of glow The same.